De rechel vier, de linker kolom, de rechel vier. gaan verder. Het is heel bijzonder wat hij ons vertelt nu. En duidelijk, het is. We ze Amro. Uwagin kach, baie, leest Amra, vijf, Barnars, mila, ke David. Vier. We zijn ro, en dat is wat hij zoger zegt. Overging en daarom bijeistabrad, din de mens uh, te waken, de lo jij mamila om niet geen woord te zeggen zoals David dat deed. Vijf деяну шело з ес йомар мила агоремет легалот ми дата дин чтобы молхуд 7 коморша са давид begin dilo яхи лемеймар ik eien om dat toch? Shijuhal nee, ik en avon lag tin schuwa, bekama de hawe, kekama de hawe le david. badina. Fir nog Goed kijken naar het mechanisme hoe dat werkt. Niet kijken naar personen, David. David heeft die bijzonder wat hij ons vertelt over David. We zullen nog horen wat hij ons vertelt. Nog een keer iets diep over David. Nog even enkele regels. Maar het mechanisme, hoe dat werkt. De Heino, dat wil zeggen: Shalom Yomar Jomar Mila, dat hij niet zou een woord zeggen. Agoremet, welk woord zou veroorzaken? Legalot medat de onthulling, het ontbloten van de eigenschap van dien, die in de goed is, de regel zeggen, kmosha sa David, zoals David dat deed. Baghi in de loyaliteit mij maar op dat, zodat hij niet zou kunnen zeggen tegen de dome acht, Kishgagai, dat het een vergissing is. Waarom? Kino Batuach, want hij is er niet zeker van. Shuyukaltech heeft gezorgd dat hij niet, dat hij in staat zou zijn om direct. Euh, terug te keren. In tshuva, in tshuva, in kier te doen. Scheid so haperlo dat de zonde hem zou worden verzoend, oftewel bedekt, dat lisgaga dat het vergissing zou zijn, tot vergissing zou zijn. Tot vergissing zou worden. De regel tien. Kame so de havele David, zoals het was. Ten opzichte van David. Winat Zachlei en Hakados Baruchu, de Kutscha Brihu, Hakados heeft hem gered van de dien. Ja, in het, in, in het geval van David, het was een vergissing. Ja, dus hij zei: Hashem moest zeggen, tegen, ook tegen de, de. eigenlijk, dat het vergissing was, dat hij niet schuldig was, David and that Hashem must have read from the So said he once. And you heard up later what you once further over David. Ki David let up 11 what you Ki David shasa hayashar beine Hashem kol mei hayav 12 velo hayalo shum het. Mijamava, Zolat, Bidvar, Dertin, Uria. Alke nasalo, Akadoshbarogu, Apotropa, Fertin, Dile. Vazro, Tehe, Vlahzor, Bitschuva, Vina Salo, Faeftin, Ga, Avon, Kijagaga. Kmo, Kmo, She, Katu, Lulleya scheem azartalij, kime ad zeestin schaht, duma navshij, dome navshij. Awaal sha arbneja dam zei fintin tsrihijm lefahet. Shlojuh lul o marlevneja malah, ahtin kijzgagagii wijplubij domele geino. Chvelde vadi ons nieu fortel wat hij ons vertelt over David en de rest van de mensen. Het bijzonder wat hij, saw hij ons vertelt, ons speciale van David, koning David en de rest van de mensen. En juist over David. Want David is de voorvader van Mashiach, van Yeshua. Let op wat hij ons vertelt. Dat wij zien dat Yeshua niet, niet, kwam niet van iets dat uh, opeens Let uh, op wat hij ons vertelt. Hier David 11, van David, Shasai HaYashar, die deed goed. Yashar betekent recht. Uh, dus die, die recht was in de ogen van Hashem. Al alle dagen van zijn leven. Zie wat hij zegt, dat staat ook in de Torah. In het boek van Shmuel staat het. Dat hij deed al, dat hij recht was voor de Schepper. Dus hij heeft niet gezondigd uh, al zijn dagen, al zijn dagen van zijn leven. Dus 70 jaar heeft hij gewoon geleefd. Had hij niet gezondigd, geen dag had hij gezondigd tegen Hashem. Kijk wat hij zegt: in de, in de ogen van Hashem was hij altijd uh, zuiver. Wel, shum en hij had absoluut geen zonde begaan in zijn dagen, betekent in zijn leven, behalve zo laat Uria, al, behalve in de kwestie van Uria. Dat was de enige zonde die hij beging in zijn leven. 13. Alkeen daarom na salo akadosh borogu oh, oh, ap, uh, apotropa daarom, let op, daarom werd akadosh Baruchu voor hem, tot uh, verdediger. Hij verdedigde hem, advocaat. Um, 14. Hij werd zijn verdediger. Was ro en hij heeft hem geholpen direct, om direct terug te keren in de tshuwa, om direct inkeer te doen. We Loga. En dan, omdat David kwam in, in, in kwam, in Tsuwak kwam, dan werd het hem, voor uh, hem, uh, deze, deze zonde als, žgaga, als vergissie. Vijftien. Kmo shechat, kmo shekot of, zoals geschreven staat. Zoals David zelf heeft gezegd, Lea Shema zartali, als Hashem, had me niet geholpen, kimaat, bijna dan zou ik bijna uh, zestien schachnat, dan dome zou, zou mij bijna uh, zou mijn nefes bijna verblijven in bij domé. Awal sha'ar benai adam, kijk wat hij zegt ons, maar de overige mensen, Zerichim lefachet. De regel 17 dienen te vrezen. Schaloi maar dat zij niet in staat zullen zijn om te zeggen voor de engel Kishgagahi dat dat een vergissing is. Dat zouden zij niet kunnen zeggen. David had niet gezondigd. Dan Hashem heeft zichzelf voor hem uh, hij heeft zich uh, als verdediger opgesteld. Maar wie anders, welke mens dan anders, uh, heeft, deze, heeft zijn leven zo geleefd als David, zegt hij. Dat, die kan niet daarop rekenen. Dus dan moet je wel voorzichtig zijn om niet te zeggen, ja, dat oh was een vergissing. Ja, sorry, maar dat is een vergissing. Ja, very. Hij vermoordt iemand, maar zeggen, het was een vergissing. Okay? So, we we ploegen, de domein? En zij zullen, weet je op. En dan zullen zij in handen vallen van domein voor, eh, uh, om gebracht te worden naar de gegenom, naar de hel. Betekent, de mens, andere mens dan die, dan David, moet voorzichtig zijn en niet rekenen erop dat hij dan kan zeggen ja, sorry het was een vergissing ja, want jij kan het zeggen wat je wil maar de Hashem zal niet dan niet bevestigen dat lieve Heer zal niet bevestigen dat jij hebt wel een vergissing begaan en geen zonde en dat natuurlijk religieus kan men dat niet begrijpen hoe kan dat hoe kan dan de lieve Heer dat zo so iets zijn? De lieve Heer kan niet, kan niet, uh, is niet, neemt geen bribes, neemt geen steekpenningen. Hij kan niet uh, als de mens zonder, dan zonder, dan de mens moet uh, zichzelf zuiveren. Er bestaat dus de feedback, speciaal zo so Hashem, als de wereld zo ingericht dat. Hij zal het ons vertellen geweldig. Hoe dat verder functioneert. Dat de mens kan niet als hij vergissing heeft gemaakt. Dan moet je, of zonder heeft begaan, Dan moet hij dan uh, uh, door één keer Tshuva doen. Op allerlei manieren. Uh, corrigeren zichzelf. Niemand gaat hem anders corrigeren dan hij zelf. En het is niet zo dat het. Kan je zeggen jouw. Ja. Iemand, die, iemand is voor mij gestorven en dan kan ik zondigen wat ik wil. Eigenlijk, Als je dat zegt, dat iemand voor mij gestorven is, kan ik, zond, kan ik leren van hem, maar ik zal, wat heeft Yeshua steeds gezegd? Aan wie heeft hij geholpen? Altijd aan iemand die geloof had. Eindelijk. Herinner je nog? In zijn in Kafarnaum kon hij geen, kon hij geen, wonderen doen, staat het, want zij geloofden niet. Dan kan je niet binnen het verstand, wie binnen het verstand doet, kan niet geholpen worden. Wie boven het verstand doet, die wordt geholpen. Absoluut. Want boven het verstand betekent dat jij verbindt jezelf met de binna. En dat betekent automatisch dat de opzettelijke zonden worden tot vergissingen. Dus alle zonden, dat we zeggen, inderdaad zo, dat alle zonde, als je komt tot Yeshua, daadwerkelijk, dat jij bewust van binnen de krachten opbrengt. Dat jij komt tot Yeshua betekent dat jij komt tot de Bina, betekent altijd, ook de ketter, betekent ook, kom je naar de Bina van de ketter. Dan is het, in ieder geval, dan, dan betekent dat jij een keer hebt gedaan, tshuva hebt gedaan. En dan de opzettelijke zonden... Zo, ziet dat hoe dat zit? Dan de opzettelijke zonden worden tot... ...shgagot, tot, vergissing, tot vergissingen. Dan worden de opzettelijke zonden verbedekt. Dat is ook wat Yeshua ook zegt. Maar alleen de mens moet geloven. Daarom is Yeshua zegt... ...geloof je dat, dat, dat ik het kan? Geloof je dat ik de zoon van, de zoon van Hashem ben? Dat de mens betekent geloven, betekent ja, die zegt ik geloof, betekent dat jij verbindt jezelf, dat jij van binnen geen terughoudendheid hebt, dat jij verbindt jezelf met hem eh, met deze kracht. En dan word je verlost. Dat betekent verlossing, betekent dat die opzettelijke zonden worden dan bedekt. En dat betekent dat als je consequent blijft dat kan je dan eigenlijk alle zonden die je begint, kan je doardoor, daardoor ook bedekken. Door steeds dieper en dieper uh, te leren, eigenlijk een leerling gaan worden van Yeshua. Dat is wat wij gaan doen. Iedereen begrijpt het? Dus niet gewoon geloven in Yeshua zoals men als dat de wereld dat doet, maar net zo so als we zien dat wij leren dat wij Ari als leraar zien, dat is ook een vorm van de manifestatie van uh, van de machier, ja? van de bevrijder Zo so is ook met uh, zoger, het is ook manifestatie van de machier. Van Yeshua. Ja? Zo zullen we ook leren Yeshua aanvaarden als, leer, als onze leerling. Herinner je? Wie volgt mij? Herinner je nog? Wie iemand die mij volgt? Herinner je hoe hij had gesproken te, tegen anderen? Wie, wie kan mijn, zijn leerling worden? Dat is ook op die manier moeten we leerling worden van Yeshua leren. Op die, op die manier zullen we ons zuiveren. Laten we ons zuiveren. Via de Yeshua, dus via het komen in de Tshuva, Tshuva doen, terugkeren uh, naar Hashem via de ketter van Yeshua, kunnen we aan de zuiveren. Geen andere manier bestaat om zichzelf zelf te zuiveren. dat leren we ook hier, in deze over. Uh, nou, we gaan verder. Uh, en kijk nou wat hij zegt ons over David. Dat David, de rest van de mensheid, ze zegt hij, die, die wel moet oppassen. Maar David niet, omdat David uh, leefde zijn, al zijn leven en geen fout heeft gemaakt, behalve in kwestie Oria. Um, daarom zien we ook dat de dat Jeshua wordt ook genoemd als de zoon van David. Dan ja? zien we wel dat de lijn is er wel dus de verbondenheid is er wel dus naar vlees. Naar vlees is Jeshua ja? is naar vlees. Zijn verschijning naar vlees is, ja? is komt van, van David. Van David en daarom David was zuiver en hoe meer, hoe verder ga je dan was het, toen het kwam tot Yeshua, was de zuiveringsgraad, de absolute zuiveringsgraad van ook lichamelijke, was absoluut uh, haalbare wat er was gegeven aan de mensheid ooit. Dat was het lichaam waarin de ziel van Yeshua is, kwam, uh, was neergedaald. Heilig? dan weten we, verbinden we dat ook wat, met wat wij horen hier met David. Ja, hij zegt geen andere was dat, geen, geen andere was dat. Dus hij bedoelt dan daarmee alle andere zielen. Er waren geweldige zielen wat hij ons, wat wij, wat wij hebben geleerd, Habakuk en en en Rabah Sabah, het zijn allemaal van Keter, van ja van Keter van de Atik. Zeven onderste van de ketter van Aitik en toch over hen zegt hij dat niet. Maar alleen over de ziel van David. Het We gaan Wechawal et maaseja decha. Da basar kodesh twintig. Brit kadi, kadisha de pagin. Weet Maser Begegnom 21 Aliada de Dome En hij neemt nog een, het laatste stukje uit onze Oot 19 We gaan alle het massa Degen, staat een vers Dat En hij uh, geschonden had of vernietigde de daad van je handen, dus van je handen, van je handen, van de handen van Hashem. En de zoger legt het ons uit: dat Basar Kodesh, da, dat is het heilige vlees. Twintig. En dan zegt de zoger zelf Brit Kaddisha, het Bried Kadisha, het heilige verbond, die pagin die, die dat hij geschonden had. Weet Maser Begehinom, en werd hij uh, getrokken naar de hel, Ariada de Dome, dan zou hij de mens die dat dus, die zou iets, zou iets zeggen als David, die zou dat op die manier behandeld, behandeld worden. En die zou ge, uh, door Dome ges, getrokken worden, zal getrokken, getrokken worden naar de Gehinom, naar de hel. Dus hij spreekt over alle mensen die dus behalve David. Want David was, vond gunst van Hashem. En Hashem kon wel getuigen over hem. 21 naar de dubbele punt. En we hebben gezegd, ja dat is, dat is een beetje vreemd wat hij zegt. ons een vlees, heilig vlees. Het is al gezegd dat dit een, een heilig verbond is. KITIKUN kun KODESH, kodes 22 NIKRA MASSER YADENU. katuwu MASSER 23 konaneinu. TWINTAH, KONANEYUN. VESOTA NESHAMAHA GDUSHA nikret BASAR FIEREN KODESH. BASOTA KADUV, U MIBESARI ECHOZE HEZEI LOKA. Ook hier is een diepe, diepe ding. 21 naar de punt. Want de instelling van het heilig verbond heet 22 de heet de daad van onze handen. Dus van onze betekent van de mensen. Ja, kijk, de mensen ook doen die Besnedenis, ja, dat is uh, ook speciaal gemaakt, wordt zo so dat wij, dat is ons werk, betekent. Besnedenis betekent ons werk wat wij we doen. Trouwens, dat is we telekins, we, de besnedenis wat wij doen. Telkens wanneer wij de malgoed brengen, ja, brengen naar, dat is ook een vorm van besnedenis. malgoed brengen naar de bina, dan maak je korter. Dan ja, maak je dan jou ehm, um, de wensen, korter, door, is ook een vorm van, van uh, besnedenis. Oké, okay, besnedenis dat is, dan, nee, is niet helemaal misschien. Maar besnijdenis, dat is, je snijdt af die, die klipot. Maar sowieso, het is ook een vorm van tycoon. Het is een aparte tycoon. Om, dat gaat eigenlijk, eigenlijk daarvoor. Eerst dus altijd, eerst de klipot. Moet je dan, klipot doen we ons... Uh, snijden we de klipot af en dan brengen we de mal goed naar de bina. Maar in ieder geval wat hij zegt, kuna codes van de instelling of correctie van het heilig verbond, heet Masaya Deino, heet daad van onze handen, van onze handen. Zoals het geschreven staat. En de daad van onze handen. Sticht. Sticht. Heeft hij gesticht. Heeft. Heeft Hashem gesticht. Of bevestigd 23. En nu goed opletten wat hij zegt ons. Hij heeft iets bijzonders. We zodanen Shama Gdusha. En het geheim van Neshama, de heilige Neshama. Wat is de heilige Neshama, zegt hij? De heilige Neshama heet Basar Kodesh. De heilige Neshama heet het heilig vlees. We zullen het zo, zo nog even erover hebben. Basoda in het geheim van het, van, het, wat staat, van het. wat geschreven staat in het boek Job. En uit mijn, we hebben vaak gesproken daarover. Om je beserie en en uit mijn vlees zal ik het goddelijke zien. Dat is Joob. Joob heeft dat gezegd. En Arie heeft dat ook uh, overgenomen ook uit uh, het principe van Ari. Dus wat zegt hij? Hij zegt dat... De heilige neshama, dus de hoogste neshama in de mens, heet Basar Kodesh. Hoe kan dat? Hoe kan dat de heilige neshama? Hij noemt het, de heilige neshama is het heilige vlees. Natuurlijk, het vlees kan niet heilig zijn. Heilig, we spreken niet van vlees. Wat hij bedoelt is dat het heilige vlees betekent het vlees dat zich heiligt. Hij bedoelt de plaats van het verbond met de schepper, dus de plaats van de Yesod. Als de mens waagt daarover, dan door de plaats van de Yesod kan men de heilige neshama aantrekken. Begrijp je? Dus waarom, waarom zegt hij dan, waarom zegt hij dat de heilige neshama heet het heilige vlees? Hoe kan je dat zeggen, so, dat de heilige neshama, dus de hoge, uh, sorry, de, de, ja, de heilige neshama, dat dus betekent de shama is de hoogste ziel van de mens. Darum, waarom heet het heilig vlees? Omdat die neshama, de heilige neshama wordt aangetrokken door de, door de heliging van de vlees, door de yesod van de mens. Eigenlijk? Dus... In de naam van wat aangetrokken wordt. Noemt hij, dus hij dan. Dat dat is, dat dat is eigenlijk. Wat aangetrokken wordt. Dus een ischama, de helige shama wordt aangetrokken. Door de jesot. Die het heilige vlees heet. En daarom zegt hij dat, dat de heilige vlees. Dat de heilige shama heet. De heilige vlees. Dus dat, datgene wat aantrekt. Heeft dezelfde naam. Wat aangetrokken wordt. Oké? Okay. 25. gilui 26. Met kalkel tikun habrit. We hadden de shamanim, ze het 27. Beat, dome kanal net op goed. En nu je dat over het wat gebeurt, gebeurt het. Wat gebeurt het, gebeurt het als de, het hele verbond wordt geschonden? Dus, nog een keer. Er zijn twee goede twee dingen kunnen gebeuren via de jessot. Erg belangrijk, probeer ik dat te zeggen. Goed opletten. Nu, probeer absolute concentratie te geven. Het is moeilijk natuurlijk, om de een hele, de hele les, 2,5 uur achter elkaar... Hè? erg moeilijk, absoluut, maar probeer nog een keer, nog een beetje, hoe meer jij hoe langer jij kan volhouden dat is, is ook geestelijk, hoe geestelijk in alles, hoe meer kan je dat verdragen, hoe meer inspanning gevergd wordt van jouw kilim dat is een klein stukje dat we zijn zo klaar alleen deze, we gaan niet verder dan maar goed, de laatste woorden ik zal het hier tot de regel 7, tot en met de regel 27 dus de jesot is de plaats waar men twee dingen kan doen. Goede en slechte. Z uh, zonde of het heilige. Men kan aantrekken door de jesot. De heet heet kodes, het verbond, het heilig verbond. Of, terwijl, heet ook het heilig vlees. Betekent, wanneer de mens zijn jesot heiligt, dat ja, betekent vuur verbonden naleeft, etc. en zonde en, en leeft uh, de wetten na, de, de voorschriften, etcetera. Et Dan kan hij door zijn verbond, door zijn jezoot, kan hij aantrekken het heilige Neshama. Dus dat is als, als het verbond, als, uh, als de mens het verbond naleeft. Ja, dus, goed doet, dus let op, waakt over zijn je jesot. Okay. Als de mens dat niet doet, dan juist deze plaats is de plaats, die, waardoor dat de mens, door, in de, door deze plaats, de mens wordt getrokken naar de hel. Eindelijk, de hel dus aantrekken, doortrekken, naar de hel gebeurt ook deze, door deze plaats. Daarom is deze plaats cruciaal uh, uh, in beide opzichten. Dus hij moet daarom waken over deze plaats. En als je wakt over deze plaats, dan heb je alle, alles wat te halen valt in deze wereld. Dat is wat hij zegt ons. Dus hij zei ons dat de heilige Neshama, dat is de heilige. Het heilige vlees betekent, de heilige ineshama kan je aantrekken door het jesot, door het verbond van het heilige verbond, dat het heilige vlees heet naam. Maar hij zegt, maar hij zegt hij dan dat Sha'alidegi loed adien, maar hij zegt dat door, door het ontbloten van de dien, Dus wanneer de mens. Zonder, of zegt dingen zoals David had gezegd, dat door het ontbloten van de dien, die in de goed is, 26. Met kalkeltikunabrit, wordt de instelling van briet uh, geschonden. Wanne shamanim het lege genom, en de ziel, de shaman, die juist. Uh, door die jesot normaal aangetrokken wordt. Deze neshamah wordt uh, getrokken naar, deze, naar de hel, naar de gegenoem. Bejad mosh, bejad dome, door de dome, door die engel dome, kan hij, zoals boven gezegd werd. Dus dan hebben wij we toch wel flink geleerd in deze les... Hmm. Dit mechanisme, hoe dat werkt en het belang van je soort, van het waken over de je soort. En als je waakt over je soort, niet, niet alleen, dan meet je niet alleen de klappen van de zweep, maar ontvang je het alle, alle goede. Zo so is de schepper heeft de feedback functie ingesteld in de mens. Dat de mens door deze plaats. Kan al het goede aantrekken als hij dat en als hij dat niet doet, dan wordt hij getrokken naar de, naar de inferno, naar de diepste, diepste dingen, diepste lagen van het, eh, van het kwaad. En daarom staat het ook geschreven in de in Torah dat als Moshe zegt tegen het volk: Als jullie, dat, als jullie de Torah naleven. Ja, Vashem zei ook, dan zal, dan zal ik het volk, Israël, mijn uitverkoor volk, zal ik hem brengen, zij zullen zijn als sterren aan de hemel. Ja, in de Torah staat het. Zullen zij zijn als sterren aan de hemel. Kan je de sterren aan de hemel tellen, zo tal, tal reik zullen zijn en zo briljant zullen zij zijn. Zullen zij zullen zijn, zijn als zij mijn Torah naleven? Dat betekent, als zij zich verbinden met de Torah, deze Hieran-Pin, dus het hier bestuur van Hashem, uh, en via de Yesod, via het verbond met de schepper. Dat heeft hij gezegd tegen Abraham. En Abraham heeft dit dat verbond eerst aangegaan met Hashem. Niet dat eerst werd hij besneden en daarna daarna Abraham heeft eerst geestelijk besnedenis ondergaan. Hij bracht het alles naar de Jesuiten. En dat is zijn besnedenis. En daarna fysiek, ik uh, weet niet hoe dat allemaal gegaan was, fysiek of niet, ik ben niet erbij be geweest, geweest. Maar de bedoeling is geestelijk om te komen tot deze, tot de jesot, en te zuiveren de jesot, dat dan, dan zei hij, dan zal ik jullie als sterren aan de hemel maken. Maar als jullie niet luisteren, betekent dat als jullie waken over de over jesot, dan jullie zullen jullie leven zijn, zullen leven ontvangen van crème de la crème, zullen alles ontvangen van het leven, want jullie zullen alles Ontvangen via mij, via de Bina. Via HaKashem zullen alles, als, als uh, via de navelstreng, zullen alles ontvangen van mij. Al het leven zullen jullie ontvangen. En al het goede van mij. Maar als jullie niet waken, als jullie de Torah niet naleven, dan zullen jullie zijn als zandkorrels, ja, als, als zand... Aan de, als zand aan de oever van de zee. Iedereen zal jullie vertrappen. Ja, dat is zand aan de zee. Zo, zo, zo zullen jullie zijn. Ook veel. Veel, maar de, iedereen zal jullie vertrappen. Dat betekent, betekent, je zot is de plaats. Ja? Dat is de, de laagste plaats. Als je hem verheft. Je zod kan zich via de middelste lijn. kan heeft de toegang tot de, tot de sterren, kan opstegen naar de ketter. Dat is de jesot. Alleen jesot heeft dit vermogen via de middelste Andere is niet. Maar als jullie dat niet doen, tegen Torah niet naleven, dan ontbloten jullie, zullen jullie dan die maar goed, die tweede punten, maar goed, zullen jullie dan uh, ontbloten. Ja? ja? Of jullie zullen dan schenden het heilig verbond. En dat betekent ook de goed dan wordt ontbloot. En dan zullen jullie blijven beneden. Onder alle anderen. Vertrapt als, als zand aan de over van de zee. Zie. Wat de Torah spreekt. Waar de Torah spree over spreekt. Natuurlijk de Torah spreekt altijd in het algemeen aspect, en in het bijzondere aspect, maar voor ons is belangrijk het bijzondere aspect, dat alles is in één ziel, dat is de houding van, en de Torah, en alle, alle leeronderdelen ond, leer onderdelen, van de, van de leer wat we leren. Hoe cruciaal is deze plaats, je soort van binnen om daar daarover te wachten. Er is geen andere plaats die ons verbindt met de schepper, met uh, die kaaf. De kaaf loopt daar naartoe. De kaaf zelf. We hebben geleerd de lijn, de, de stroom van het licht, de verbondenheid met Hashem, is, is uh, via de kaaf. Dus van boven naar beneden. Dat is de enige verbinding met, met de schepper. De, de, de verbinding, uh, de ware verbinding, de relatie met de schepper. Wie dat niet heeft, behelpt zichzelf alleen door het ronde licht. zoals so de natuur of de mensen die kinderen, die hebben alleen maar alleen, die hebben geen contact. Die hebben, de, die, die hebben contact met Hashem alleen net als planten: alleen via het de ronde licht. Dus rond licht. Is maar, het is alleen maar licht neffes en alleen maar rond licht. Nou, dat is wat wij hebben een beetje vandaag geleerd. En nu nog even, nog iets vragen. Of so, zoals, jullie zien, zoals jullie zien, dat uh, onze studie is een beetje een beetje gekke studie. wij vinden het een beetje raar, rare studie. Normaal heb je een studie dat... je begint met weinig en dan steeds komen meer mensen... meer mensen, wordt het populairder en populairder... en populairder, Dan ja? wordt het ene, en deze vertelt de andere... dan wordt het meer en meer. Maar onze studie lijkt een beetje op... op dat spel, ik weet niet hoe dat zei... zo'n spel, op de televisie bestaat zo'n spel... dat het... Men, men, men plaatst twee, twee, twee teams op een onbewoonde eiland. Op een onbewoond eiland. En dan moeten ze overleven. Expeditie Robinson. Robinson. Expeditie Robinson. Oké. Dat zij... Ja, dat ze... Van in alle all landen hebben ze dat. Hadden ze ook een Israëlische... Ik herinner me, twee van een keertje... Hadden ze een zien ook Israëlische... Uh, twee teams waren ook okay, uit Israël heb ik ook gezien de, toen had ik nog Israëlische uh, tv en dan en dan, uh, en dan hadden ze dan en dan moet iemand overleven hè? en dan uiteindelijk blijft alleen maar één over ja dat is de hele de hele kluw om één over bleef. Dus onze studie een beetje lijkt daarop we hoeven niet, hoven niet, hoven niet één over te over, overgebleven zijn dat hoeft niet, maar niet veel Zie dat, niet veel, wordt minder en minder. Het doet er niet hoeveel, maar zo so nieuw heb ik het gevoel dat het is nieuw wat overgebleven is, dat het, uh, ik voel dat, ik, dat jullie maken met, doen mij aan het praten, dat ik niet voel dat jullie vechten, dat jullie aanvechten, of de houding is niet. Iedereen heeft van jullie natuurlijk deze mal goed, deze mal goed en nog ja en je kan het echt laten zien voor die mal goed, die mal goed waar het nodig is maar dat jij komt hier en dat jij hem verbergt alsof die niet op non actief dat die wordt op non actief gesteld ook ik doe het ik heb die ook die is enorm groot maar ik op non actief stellen hem en zo leren dat leren dat steeds om controle te hebben, de innerlijke controle, echte controle, ware controle te hebben over hem. Niet hem, uh, als het met een gekneepte billen te zitten hier op de les. Dat een beetje wel, maar goed. Maar toch, maar toch niet. Maar van binnen moet het niet. Maar je moet, moet wel inzicht hebben in hoe dat opgebouwd is. Als je weet hoe dat systeem werkt, dan weet je dat, het, dat jij niet. De enige bent dat het niet gek is dat wat je doet, dat je weet vrees, een goede opbouwende vrees, opletten op je soort, Etc. Dus dan, in onze studies zien we dat er minder, minder wordt en minder wordt, maar komt een beetje zo uh, wat het is, en belangrijk is dat er niet de hoeveelheid nog een keer, maar de, de houding van. Uh, nog een keer dat het streven naar liefhebben, het leven, liefhebben, daar moet het op, daar gaat het op in. Hè? Het liefhebben en wie Jeshua gaat liefhebben, die gaat, die gaat over kentering komt naar het absolute leven. Dat is wat ik jullie vertel. Ik had nergens geleerd van Jeshua, van nergens. Bij mijn thuis was het taboe. Overal is taboe. Hoe moest ik het leren? En ik nog van mijn jeugd heb ik een beetje zo. Had ik nu en daar dat soort dingen gehad. Omdat redding, de redding kan je nergens vinden anders dan daarin. Met Yeshua. En daarom, wij komen steeds dicht bij Yeshua. En wij hebben ook geleerd van Yeshua. Dat hij had ook gezegd. Ja, morgen, dus wanneer... wanneer wanneer zij dus op het moment dat hij gevangen zal genomen worden ja, door de, dat jullie zullen mij verlaten wat hadden ze gezegd wij Petrus ja, hoe dat, uh, uh, wij jou verlaten nooit van mijn leven duidelijk niemand had gezegd en dat betekent geestelijk duidelijk. En, en dat is ook begrijpelijk dat dit zo is want ...naarmate wij, de men, wij... komen in de studie... ...naar een apogeum... Hè, ik dat, en ...naar een hoger, hogere... ...hogere... ...regioen, duidelijk... hogere regio's, dieper en... en do, ...dichter bij de bron... ...weerstand komt ook, ...wordt ook sterker... ...en daarom komt er een moment... ...dat iemand niet verdraagt... ...het is begrijpelijk... ...het is niet... ...kijk iedereen die ook bij ons hier wegging... Het is niet dat ik zeg dat iemand slecht is God verhoede of iemand niet deugde. of geen is God verhoede dat ik zo, dat zou dat zo denken, maar dat die niet kon verdragen, dat die zijn ja die die die mal goed niet kon uh, bedwingen om daarin te zitten en niet naar buiten raad te komen. Dat is. Daar hebben we al jarenlang over gehad. Dus Herinner je, je hoeveel jaren heb ik daarover gesproken? Hoeveel jaren waren ook protesten? Hè? Herinner je het? Ja, je, ziet, je hoort het misschien niet, maar hoeveel ook aan andere, ook jongere mensen hadden we in? Steeds, tegen, steeds. Maar ik dacht: de mens mag kans krijgen dat hij moet werken aan zichzelf. Totdat ik zie dat die ding die dus. Als het niet lukt, iemand, is het nooit een probleem. Als je, wat jij begrijpt daarvan is niet zo belangrijk. Maar het belangrijkste, is, het belangrijkste van alles is dat jij deze ticoe, deze instelling voor ogen hebt. Dat je altijd weet dat jij moet jouw eigen malgoed... Het die, die, die tweede punt moet je verbergen in jezelf. Daarmee krijg je redding elke les... Je krijgt geweldige uh, redding in jezelf, zonder daarover na te denken. Een enorme reding van alle uh, ellende en alle andere dingen uh, uh, die jou gewoon beschermt. En langzamerhand, dat we daardoor komen tot het uh, absolute leven, wat kan, absoluut haalbare, beter te zeggen. Heel? Absoluut haalbare, dat is wat wij... Waar wij naar streven. En Yeshua, die heeft deze kracht gehad, die heeft deze kracht. Yeshua is onveranderlijk. Ketter is niet onveranderlijk. Ketter kan niet. Is, heeft absoluut onveranderlijke kracht, dus altijd werkende kracht. Net zoals uh, een of onveranderd zo ook. Yeshua verandert niet. Het is een licht in die maken voor hem dan. één beeld dit en de andere maken een ander beeld. Maar Yeshua is naar kracht onveranderlijk. Right? En als wij dan tijdloos, plaatsloos. Uh, als wij ons stap voor stap ermee verbinden, in verbinding zullen brengen. Dan zal ons leven pareltje zijn. Dan zullen wij bestendig zijn tegen elk cynisme. Van elke, van elke kant, van welke kant dan ook. Dan zullen wij niet, niet weten van wat betekent uh, boos worden. En terwijl tegelijkertijd we zullen kracht hebben om alle krachten in ons zullen zijn. We zullen niet weten wat meer... We zullen alle krachten hebben natuurlijk. We zullen niet weten wat wij zullen beledigd worden, maar wij zullen niet bereiden, beledigd raken, We zullen geen, anderen zullen misschien, en dan zal je zien dat niemand zal je dan gaan beleden. beledigen, beledigen, men beledigt iemand alleen maar als reactie op jezelf, jijzelf roept het op, anders men roept het niet, natuurlijk wat de belediging van Yeshua, dat is heel iets anders, wat er, wat er geweest was in het verhaal, dat is dan de Sita Achrad ten opzichte van het heilige is altijd in deze vorm. Maar dan zal het leven gewoon in, de, in dit leven zullen wij dan ervaren deze verbondenheid. Wat Yeshua had ook gezegd tegen zijn eigen leerlingen. Dat, uh, ik zweer jullie dat nog van jullie, dus zegt hij, zullen nog mensen zijn van jullie die zullen zien... De zoon, de, de zoon van Hashem, de zoon van God, in de hemel uh, verschijnen in al zijn glorie. Wij zien daardoor dat hij vertelde aan hen niet dat het. Hij sprak dan niet alleen over de over de, de algemene Gmartikoen, want dat is al 22, 2000 jaar geleden. Ja, bijna 22, 2000 jaar geleden toen het. Uh, toen hij dat vertelde, dus oké, okay, dan ze leefden na hem misschien nog vijftig jaar of misschien, wie weet, zeventig jaar, maar niet meer. Dus betekent dat hij, tijdens hun leven, hadden zij zijn glorie gezien. betekent dat zij brachten hun leven tot het maximum, ja, tot het, de glorie dat zij konden zien, Hashem, uh, Yeshua, konden zien, zij zien... Uh, uh, in zichzelf. Dus zij komen, komen in de kilim, in zichzelf, en in vanuit zijn hun kilim ervaren Yeshua. Also, anders kan dat niet. Moet je zo zien. Als een mens in onze wereld zit in de kilim van Kabbalah. Dat twangt alleen voor zichzelf. En hij spreekt over Yeshua. Ja, hij spreekt over religie. Ja, ik geloof, ik kan alles wel zeggen. Je kan, Yeshua kan niet anders. Je moet Yeshua ervaren via een passende klie. Je moet een klie hebben voor Yeshua. En de hier voor Yeshua is daar waar geen view is. Dus als een mens vertelt zo met menselijke woorden over Yeshua, dat... Gewoon in woorden, zonder beleving, zonder van binnen, eh, spreken vanuit jouw eigen kilim, die overeenkomen in regenschappen met Yeshua, dat zijn woorden. Iedereen begrijpt het? Dat zijn woorden. Dus op welke niveau jij bent? Uh, welke niveau de mens is, hij moet altijd spreken over Yeshua, moet je spreken over vanaf de Kilim, van daar waar hij, hij spreekt tot ons. Heel? Hij spreekt van de plaats waar uh, buiten gevangenis. Is dat begrepen? Ketter is buiten gevangenis, buiten de, de gravitatie weten, buiten de aviyut. Wij zitten in de avioed, in de, zwa in, de aviode, in de wensen, in de krachten van de wensen van verschillende gradaties. Dat betekent dat wij zitten ook hier in het placenta van deze wereld. Heel? Dus ook naar onze wensen, daar moeten wij komen in de toestand van ketter, de klierketter, en vanuit ketter kunnen wij hem Um, ervaren. Dat is wat wij zullen leren, stap voor stap. Er komt wel de tijd, wanneer wij, dat is niet de tijd niet, niet voor de zoger, maar, maar het is altijd ook verbonden met de zoger wat wij leren. Maar goed, kunnen wij niet vanuit maar goed werken, he, vanuit maar goed. Maar vanuit dat terre die is zo, kunnen wij wel maan doen opstegen, betekent ook onze kilim verdunnen naar de rechterlijn te gaan en te komen tot de ketter. En vanuit de ketter kunnen wij spreken tot Yeshua, ervaren hem, spreken over zijn eigenschappen, over um, de wetten van het heelal, en dan weer terug moeten gaan. Weer terug gaan naar jouw eigen Elim. He? wat had hij gezegd, hij had iemand, iemand, um, uh, genezen, herinner je toch, toen had hij wat voor ziekte, iemand blind was, of een ander, hij had hij gezegd, ga naar je dorp, ja? ga naar je dorp terug, ga terug naar je dorp, He? en, zondig niet meer, en, Vertel niet daarover. Vertel niet over mij. Vertel niet dat wat, de, de, wat ik, dat ik, de, het wonder, het wonder aan jou deed. Natuurlijk, die ging daar naartoe en die ging daar vertellen. Dat. In, zijn, in zijn dorp. Maar wat ik betekent, ga terug naar je dorp. Dus, jij bent bij mij geweest. Jij, hebt, jij bent opgestegen naar mij. Jij wilde genezen worden. betekent, jij wilde opstegen naar mij. Jij wilde. Jij bracht geloof boven het verstand. En daardoor ben je genezen. Wij zullen ook leren. Precies wat Yeshua had gezegd. Wij zullen leren wat betekent genezen te worden. Wij zullen enorme ware genezingen ondergaan. Hier in onze studie over, de, de, de leer over het koninkrijk der hemel. Zonder die... Comedie, ja van de van die wat ik wat die, wat ik gezien dat dat ze dan genezen iemand dat die, die ze grepen iemand dat die dan alweer comedy dan dat uh, en, en, dat weet het de uh, kwade ziel kwade ze kwaade geesten dan uitdrijven dat, op deze manier dat is absoluut niet uh, de bedoeling dat is allemaal daarna gekomen en zo. maar de bedoeling is om op te, op te steken naar Yeshua Daar genezen te worden. Daar de genezing ontvangen. Daarom zegt hij. Geloof ja in mij. In de ketter genezing ontvangen. genezing door het jezelf. In, in, we zeggen, in. Als embryo te leggen. In de buik van de hogere. Dat is de buik van de hogere. Dat is de Yeshua De hoogste. De. Eerste priester, de hoge priester van de hele mensen. En daarna trekken we weer naar je eigen dorp terug en brengen het licht met zichzelf terug naar je eigen wieut, Kogma, Bina, etc. Et naar alle regio's van jou. En dat moet steeds krachtiger, krachtiger, krachtiger zijn, totdat tot uh, wij ons absol met absolute absoluut geloof boven het verstand zullen verbinden met de kracht van Jezus. Wij moeten wel ook binnen het verstand werken, maar ook boven het verstand. Zo is het gegeven aan de mens, om binnen het verstand te werken, totdat hij niet meer kan, en dan zeggen, en nu kan ik niet Binnen het verstand. Ja, dat kan ik niet meer. Die moet ik geloven. Zo Hashem heeft het gemaakt. Dat, en door onze eigen kracht. Om onze eigen kracht te gebruiken. Ja, niet direct schreeuwen tot Hashem. Maar eigen kracht te gebruiken. En daarna weten al van tevoren. Dat ik niet in staat ben. Alleen mijzelf te redden. Ook ik ben niet in staat om mijzelf te redden. ook Abraham. We hebben geleerd over Abraham. herinner je nog? Abraham toen, na zijn, oh, twee woorden nog, toen Abraham herinnerde, twee woorden nog, toen hij, toen hij, um, Abraham herinnerde nog, de schina kwam bij hem na zijn besnedenis, en toch ging hij, wilde hij ook helpen de, de reizigers, ondanks het feit dat ook de schina, de goddelijke aanwezigheid was bij hem, betekent ook voor ons. Dat ondanks het feit dat wij verbonden zijn met Joshua, moeten we ook altijd met onze, onze eigen, eigen kracht moeten wij altijd uh, gebruiken. En die twee, door die twee, worden wij volmaakt.